Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De EU-landen zijn het eens over een olie-embargo tegen Syrië. Op een bijeenkomst in Brussel is ook besloten dat er een verbod komt... op het verzekeren en financieren van olie-exporten. Verder wordt er meer te goede bevroren. Nu in totaal van 54 mensen en 12 bedrijven. Minister Roosentaal had gisteren al gezegd dat er snel een akkoord zou zijn over het olieembargo. En vindt dat het regime in Syrië in het hart wordt geraakt als het geen olie kan verkopen. Hij denkt dat de Syrische bevolking niet zal worden getroffen door de maatregel. In Afghanistan zijn zeker 30 Pakistaanse jongens ontvoerd. Volgens Pakistan waren de jongens tussen de 10 en 15 per ongeluk de grens overgestoken. Ze werden gekidnapt toen ze aan het picknicken waren om een einde van de Ramadan te vieren. Sommige oudere jongens konden volgens de Pakistanse autoriteiten ontkomen. In het grensgebied worden vaker groepen mensen ontvoerd door de taliban. Die zou te doen zijn om los geld. Via Wikileaks zijn geheime telefoonnummers op internet te zien van hoogwaardigheidsbekleders. Zo is het nummer van Paleis Noordeinde te lezen. Ook zijn telefoonnummers van onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bot openbaar gemaakt. Gisteren werd bekend dat meer dan 250.000 diplomatieke berichten... van de Amerikaanse overheid ongecensureerd openbaar zijn gemaakt. Dat kan voor sommige mensen in landen als Iran fatale gevolgen hebben. Volgens Wikileaks was het niet de bedoeling... dat de data ongecensureerd te zien zijn... maar is dat door een fout van de Britse krant The Guardian gebeurd? De politie heeft drie jongens uit Voorburg opgepakt. omdat ze op YouTube een filmpje hadden gezet. waarin ze elkaar onder schot hielden met speelgoedwapens. Het filmpje geeft een soort weergave. van een oorlogsspel. wat op internet circuleert. waarbij nou ja, er op straat gevechten plaatsvinden. Nou, dat hebben zij nagebood bij een woning in Voorburg. Nou, ik begreep van de regisseurs. dat het qua, qua, qua opname nog vakkundig gedaan was. Een van de kinderen heeft ook verklaard. dat hij later filmproducent wil worden. Nou, hij is op de goede weg. laten we helder zijn. Hij moet alleen een ander onderwerp kiezen. Ze hadden de wapens tijdens hun vakantie in Frankrijk gekocht. De jongens zijn tussen de 12 en 14. Hun ouders die wisten wel dat ze het filmpje opnamen... maar niet dat ze het ook echt op internet hadden gezet. De jongens hebben een boete gekregen en de nepwapens zijn vernietigd. Speelgoedwapens zijn in Nederland verboden... omdat ze van een afstand niet te onderscheiden zijn van echte wapens. Het filmpje is inmiddels van YouTube verwijderd. Het weer dan. Zonnig met temperaturen van 20 graden in het noorden... en een graad of 25 in het zuiden... Morgen opnieuw veel zon en hogere temperaturen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 15 files... welke opgeteld 53 kilometer. Een paar bijzonderheden onder meer op de A1 in de richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoopend-Muidenberg. Daar staat er inmiddels 6 kilometer. Bij Knoopend-Muidenberg is de linkerreis ook dicht. Lange file ook op de A16 naar Rotterdam... door een ongeluk bij Kloopend ridderkerk Daar staat inmiddels 13 kilometer. En daar is maar één reishook open. Rijdt u nog in de regio Breda... kunt u het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15... Op de A27 Breda richting Utrecht, een ongeluk gebeurt bij Knoop het Rijnsweerd. Daar staat 3 kilometer en daar is de linkerreis ook dicht. En op de A76 heerlen richting Geleen, daar staat bij Spouwbeek 3 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Sittard en Nutrijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring de vertraging is meer dan een uur. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsilparquet.nl. Kijk vanavond naar de Nacht van de Korte Film. Een live tv-programma in het teken van The Viral. Filmpjes die zich razendsnel over het web verspreiden en vaak miljoenen keren worden bekeken. Een uitzending over de geschiedenis en de toekomst van de Viral. De Nacht van de Korte Film. Vanavond om 10 voor half 12 bij de NTR op Nederland 2. NTR. Goed nieuws voor ondernemers.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om deze uitzendingen hierbij te wonen. Met oud bevel hebben Dick Berlijn over de toekomst van ons leger... en over oorlog op het internet. Het CDA in Amsterdam wil een demonstratie van motorrijders aanstaande zondag verbieden. Mag Oscar Pistorius, de leed met de kunstbenen... nog aan WK's meedoen als hij wereldkampioen wordt? Een debat? Jan-Jaap van der Wal overpreken voor eigen parochie. De VPRO zwaait uitgeprocedeerde asielzoekers feestelijk uit. En Yvonne Kronenberg zit een documentaire over het toprestaurant rest El Pudi. Verder natuurlijk Frits Barend, de column van Justus Van Oel, veel satire en live muziek. Rachel Louise. Rachel Lewis, u krijgt er nog viermaal te horen in deze uitzending. Wilt u reageren? Dat kan via Twitter, hashtag AvroVML. U kunt ons mailen, vrijdagmiddag live En u kunt ons ook bekijken via de website avro.nl slash vrijdagmiddag live. Dan wordt er ook gesport, de WK-atletiek. De finale 200 meter vrouwen is al gelopen in die houtkamp. Klopt, klopt helemaal. Eerste werd Campbell Brown uit Jamaica. Wordt opvolger van Marlene Otti uit de jaren negentig voor Jamaica. Daarna waren het bijna allemaal Amerikaanse die die 200 meter wonnen. Tweede werd Jeter, de Amerikaanse. 5000 meter is gelopen met Chariot uit Kenia. Die na de 10 kilometer ook de 5 kilometer wint. En een klein Nederlands tintje, want Sylvia Kibet, de Keniaanse, werd tweede. Maar haar zusje Hilda is tegenwoordig Nederlandse. En zal heel blij met haar zijn. Straks hebben we de 4x400 meter over een minuut of 10. En je had het net al over Pistorius. Die loopt in die 4x400 meter finale voor Zuid-Afrika als startloper. En ook in die 4x400 meter over 10 minuten. België met een unicum, een tweelingbroer in de finale 4x400 meter. Estafette, dat allemaal om, nou zeg maar kwart over twee. Oké, okay, tegen die tijd zullen we hem weer horen. En die houtkamp. Hij was de eerste commandant der strijdkrachten... ofwel de baas van al onze militairen. Maar besluit in 2009 toch over te stappen naar het bedrijfsleven. Nu waarschuwt hij voor oorlog op het internet... maar houdt zich ook nog steeds wel bezig met conventionele oorlogen... zowel binnen- als buiten bedrijven. Mijn gast Dick Berlijn, adviseur openbare orde en veiligheid bij Deloitte. Welkom. Goedemiddag. Uh, zullen we beginnen even met de topconferentie over Libië? Gisteren, de vrienden van Libië waren daar uitgenodigd... door de Franse president Sarkozy. Spraken over de toekomst van het land... De oorlog is nog aan de gang. Gaddafi is nog niet gevangen. Beetje vroeg, niet? Nou, eigenlijk niet. Um, wat is gebleken, ook vanuit, uh, bij de vorige conflicten... dat het winnen van het conflict, laten we zeggen... het, het beëindigen van de gevechtshandelingen... heel snel opgevolgd moet gaan worden. Uh, ja, met het weer laten functioneren van de staat, van, van de maatschappij. Dus moeten uh, politie, leger, ambtenaren moeten weer snel aan het werk. Uh, onderwijzers moeten weer snel les kunnen gaan geven in de scholen. Uh, dus je kan niet te vroeg beginnen met ook weer aandacht te besteden aan dat soort zaken. En dat gebeurt nu met name in Parijs, althans is gebeurd in Parijs. Ja, of is het cynischer? Uh, uh, we moeten op tijd uh, de boet verdelen, de olie dus eigenlijk. Ja, ja zo zou je het kunnen uh, benaderen. Ik, ik zie dat anders. Uh, of dat nou wel of niet het geval zou zijn. Uh, je moet in ieder geval met de wereldleiders bij elkaar komen om afspraken te maken. Wie doet wat? Hoe zullen we bijvoorbeeld die gelden nu vrijmaken... zodat dat een goede komt aan de overgangsregering? Of uh, de overgangsraad moet ik zeggen. Uh, zodat dat land weer zo snel mogelijk gaat functioneren. Daar gaat het ja. toch om. Nou ja, de, ik begrijp ook van de, degenen die daar aanwezig waren... dat ze vinden dat de Libiërs zelf daar een belangrijke rol in moeten spelen. In, hoe het nu in de toekomst verder gaat. Tegelijkertijd liggen die nogal overhoop onderling. Ja, de strijd is nog niet helemaal gestreden. Het is duidelijk dat er de, de bevolking die nu uh, het regime Gaddafi... aan de kant heeft geschoven, toch nog uh, te maken heeft... met een aantal haarden waar het, het verzet uh, hevig is. Uh, er zijn veel stammen. Je hebt de islamitische ja, kant, de niet-islamitische ja, kant. Ja, dat wordt een hele uitdaging. En Ik, denk dat, uh, ik hoop in ieder geval die, dat die overgangsraad erin staat is... om alle partijen snel aan tafel te krijgen. Want uh, als dat lukt... Als alle partijen, ook de, de stam van uh, Gaddafi bijvoorbeeld... ziet dat er met die uh, nieuwe situatie ook voor hen een toekomst is... dan betekent dat stabiliteit. En als dat niet lukt, als je toch bepaalde stammen isoleert... of, of niet oh, een partij laat niks. maken... Dan, ja, dan zou je altijd weer met een nieuwe rebellie te maken hebben. Is, is, kun, je, kun je zeggen, we hebben gewoon als Gaddafi nog niet uh, ja, gevonden is? Uh, we hebben gewonnen als de machtsbasis van Gaddafi de conclusie trekt... dat het met uh, meneer Gaddafi uh, voorbij is. Uh, en of dat nou komt doordat hij gevangen genomen wordt... of dat hij gedood wordt, uh, of anderszins... Dat maakt niet uit? Dat maakt niet uit. Het gaat ook erom, als hij nog zoek is? Nou ja, dat, dat, het liefst heb je hem natuurlijk in zijn kraag. Dan kan je hem voor een tribunaal brengen. Maar als dat niet het geval is, het gaat erom dat met name... ook die omgeving van Gaddafi, uh, zijn leger, wat hij nu nog heeft... Dat de, die toegeeft, is. Dat hij, dat hij begrijpen van... we moeten nu de, de, de stap maken naar die nieuwe realiteit... en die is een vrij democratisch, hopelijk, uh, Libië. Zo ik meer over, over oorlog, over internet, over uzelf. Maar eerst een lied dat Susanne Matthijsen over u heeft geschreven... nadat ze googelde op uw naam. One, two, three... Dik Berlijn, ratatata. Dik Berlijn, ratatata. Een bewegelijk mannetje. En snel afgeleid. Zo beschrijft Dick Berlijn zichzelf in zijn puberteit. Hij wil liever KLM-piloot worden of arts. Maar heeft geen HBSB maar aan. Dus ingerukt mars naar de Militaire Academie. Het zoontje van de generaal in de sporen van zijn pa Die werkt ook bij de landmacht, maar hij heeft zelf mogen kiezen Om militaire vlieger te worden, zijn moeder was actrice Dick Berlijn Ratatata, Dick Berlijn, ratatata als jachtvlieger krijgt hij de bijnaam Quickie. Want tijdens lunch wipt hij liever aan bij zijn chickie. Hij wordt de allerhoogste commandant en geeft leiding aan een missie in Afghanistan. One, two, three. Nou, ja, functioneel Ram, levert ontslag van bam, deze heftige bam, baan. Bam, Besluit hij op bam, de fiets bam, naar Santiago bam, te gaan. Hij erna en brandt een kaarsje. Het is bam, tijd bam, voor bam, reflectie. Bam, Ook stoere militairen bam, hebben baat bij meditatie. Bam, nog bam, niet met pensioen, nog niet. Niet in de politiek Stompen met werken Doe ik voorlopig niet Als adviseur voor openbare orde En veiligheid Is bewegelijke Dik Weer een tijdje afgeleid Dik Berlijn Ratatata Dik Berlijn Ratatata Dik Berlijn Ratatata Dik Berlijn Ratatata Wacht! Susanne Mathijsen, Henry van Loon en Vera Kee over mijn gast. Dick Berlijn, klopte het allemaal? Ik heb slechts één uh, ding kunnen ontdekken wat niet juist is. Mijn vader was ook luchtmachtmilitair. En ik geloof dat de dames zeiden dat het landmachtmilitair was. Maar voor de overige klopt het. Uh, klopt het, het als een bus. Want ja, ja, in, in de wilde jaren zestig, toen, toen eigenlijk het, het, het credo was... make love, not war, toen besloot u het leger in te gaan. Ja, dat, dat is juist. Dat was nogal uh, wat vreemd voor de omgeving. Voor uw misschien vooral of niet? Nou, um, het was niet een hele logische keuze in die tijd. waar waren de hoogtijdagen van de Vietnamoorlog... veel uh, voor- en tegengesprekken. Als je in uniform op straat liep, dan was niet iedereen even positief. Dat is tegenwoordig. Uh, heel anders. Onze jonge militairen die nu op uitzendingen gaan... in Afghanistan, uh, et cetera, et cetera... die krijgen veel waardering in, het, in de samenleving. En ik moet zeggen dat uh, dat natuurlijk heel plezierig is. Als je weet maar dat moest je ook... u dat veel verdedigen? Hè, nou ja, goh, ik weet het niet meer zo, zo precies. ja ik, Dat was toch wel het geval. Je moest toch wel vaak uitleggen waarom je die keuze had gemaakt. Dat was ja. heel anders als je gekozen had voor een arts worden of een, of een jurist worden ja. of zo. Ja? Zou u wel uh, lof maakten in die tijd? Want daar werd ook over gezongen. Er was een opmerkelijk detail in uw biografie... stond in Elsevier tijdens de mm. lunch ging u er wel eens vandoor? Ja, dat is een beetje een, een mooi verhaal geworden. In die tijd uh, hadden we juist een, een, een, ons eerste huis gekocht... en ik moest vaak uh, tussen de middag even ertussen uit... om naar de notaris te gaan of iets dergelijks te regelen. Oh, dat maar het dat werd door de collega's uitgelegd van Berlijn... die zal even naar huis zijn gegaan om zijn vriendin uh, te omhelzen. Het zegt meer over uh, de soort humor van het squadron... dan over mijn uh, libido, ja. wil ik maar zeggen. En dat staat dan jaren later nog altijd op internet. Ja, zo dat is ook weer zo fijn. Ja. Ja. U wilde eigenlijk liever arts worden? Ja, dat klopt. Uh, mijn zwager was arts uh, in, in Zuid-Afrika op een een, een missie, een missiearts. Uh, en ik vond het prachtig, zoals hij ook sprak over dat uh, beroep, dat vak. Uh, ik had helaas de verkeerde vooropleiding. Het laat zien hoe belangrijk het is dat je op de middelbare school... toch een beetje al in de gaten hebt wat je wilt wat je worden. Noemen, zodat je ja. een goede vakkenpakket krijgt. Maar staat het niet haaks op elkaar? Ik bedoel de arts die mensen beter maakt en de militair die ze uitschakelt? Nou ja, nee, voor mij helemaal niet. Dat ging, het, uh, ik zie dat helemaal niet als iets strijders. Uh, um, onze militaire defensie, dat, dat zijn geen gungho-idioten die uh, maar oorlog willen voeren. Dat zijn mensen die ook begrijpen dat onze regering een bepaald mandaat heeft gekregen. Dat is te zorgen voor orde en veiligheid. En die proberen daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dus ik heb me altijd wel wat verbaasd over dat, dat, dat hele hardnekkige vooroordeel ten aanzien van onze militairen. Het, is, ook, ah ja, maar het is toch wel het doel om de vijand uit te schakelen? Het is het doel om de rechtsorde overeind te houden. En als het nodig is, dan moet je uiteindelijk, in het, in het, meest, in het uiterste geval, moet je ook geweld, helaas. Aanwenden af en toe. Ja, wat een arts nou juist niet doet? Nee, een arts probeert dat natuurlijk niet te doen. Die probeert, ja, zo zou je het kunnen zeggen, het gevolg wellicht daarvan, maar ook van heel veel andere redenen goed te maken. Ja, ja. ja. En, en hij spijt van dat u nooit arts geworden bent, of? Niet spijt, maar ik geloof dat ik ook uh, dat ik dat ook een, ik vind het een prachtig beroep. Ik had het ook graag gedaan, maar ik heb uh, nooit spijt gehad van de keuzes die ik vervolgens heb gemaakt het, het, het, het, bij defensie, met name de jachtvliegerij. Dat is een dat is een beroep wat je uit moet voeren met passie, met betrokkenheid. Dat doe je niet zomaar eventjes erbij, om het zo maar te zeggen. Uh, ik, heb daar, ik heb daarvan ja, genoten. Dat moet je in de, in de goede manier van het woord beschouwen. Ik vond het een prachtig beroep. Ja. Uh, ja. In hoeverre bent u als oud-militair, als oud-bevelhebber misschien vooral eigenlijk vrij om te spreken over militaire zaken? Dat ben ik. Ik ben een, een kiezer, een belastingbetaler zoals u. U bent een burger. Ik ben, ik ben een burger en want dat betreft ben ik niet gebonden aan wat dan ook. En dat, dat militaire recent klaagde over de operatie in Kunduz in Afghanistan. Wat vindt u daarvan? Kan dat? Um, um, ik heb dat gehoord ook en ik kan me de zorgen van de militaire voorstellen die zijn ook reëel, als je dan uiteindelijk naar veel voorbereidingen uit wordt gezonden en het blijkt dat de zaken niet kloppen dan is dat verschrikkelijk frustrerend dat gezegd hebbende vind ik dat militairen dat dan vooral binnen de kanalen moeten uiten. De defensie is volwassen en assertief genoeg om daar ook snel op te reageren. Geen mailtjes naar de NOS sturen? Nee, ik vind dat niet. Omdat je toch uh, daarmee indrukken wekt uh, voor uh, de mensen die niet de hele materie kennen... die soms tot verkeerde gevolgtrekkingen leiden. Dus ik, ik was het eens met de reactie van de minister. Die gaf ze min of meer spreekverbod? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar hij heeft gezegd dat hij er ongelukkig mee was. En dat ben ik met hem eens. Dat moet je niet naar buiten brengen. Je bent met een, een een operatie bezig en, en, en uh, dat kan op een of andere manier toch uh, consequenties hebben die de uitvoering van die operaties niet te in gevaar komen. Kunnen brengen. Nou ja, gevaar, maar in ieder geval risico's kunnen brengen. Ja. Dat moet je niet doen. Over die, die, die missies, in, in het algemeen eigenlijk. U heeft er daar ook wel eerder al over uitgesproken. U bent de voorstander hè, van die missies. Ja, ik vind dat uh, de internationale gemeenschap... Afghanistan niet links kan laten liggen. En ik vind dat Nederland, als verantwoordelijk lid... van die internationale gemeenschap... zijn deel van die verantwoordelijkheid moet nemen. Je kunt ja. niet zeggen, uh, er gebeurt daar van alles... en laat dat maar aan de rest van de wereld over om dat uh, op te lossen. We zijn een rijk land, we zijn een klein land, maar wel een rijk land. En met die rijkdom hoort verantwoordelijkheid. We zeggen ook in Nederland dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten uh, dragen. En dat geldt ook een beetje voor onze internationale verplichtingen. Ook na Oerus kan de, de missie, waarna je toch eigenlijk kunt vaststellen dat de oorspronkelijke uitgangspunt, hè, wederopbouw... dat eh, in plaats daarvan het gewoon om een vechtmissie is gegaan? Nee, dat kun je niet zeggen. We hebben, we hebben inderdaad moeten vechten, soms ook hard moeten vechten. Met, dat... slachtoffers, doden, met, met slachtoffers, 25 doden? Met slachtoffers, allemaal uh, jonge mannen die graag uh, hun leven hadden vervolgd. Dat, uh, dat zijn verschrikkelijke verdrieten voor, voor de families natuurlijk. Maar er is wel degelijk ook opbouw uh, gerealiseerd. Soms minder dan we hadden gehoopt, maar het is een... We, het is geen goede voorstelling van zaken dat het alleen maar vechten is geweest. Dat is niet zo. Nou ja, we, we horen nog dagelijks over bombaanslag. Vandaag net in ja. het nieuws: 30 jongens uh, door de Taliban uh, gearresteerd, gevangen ja. genomen. Uh, wat ik zeg, terroristische aanslagen, dan, dan kun je toch niet zeggen dat, dat we erin geslaagd zijn om het land wederop te bouwen. Nee, maar dat is ook nooit uh, de doelstelling en om de ambitie van de missie geweest. We hebben gezegd: als Nederland willen wij in die hele moeilijke beginfase van ons commitment, van de internationale gemeenschap, willen wij in oerskan. Uh, een missie oppakken en daar uh, de 3D-concept uitrollen. Dat is in Oeruzgan op plekken heel goed gelukt... en soms is dus het niet goed gelukt, maar we hebben nooit gezegd... dat wij met onze Nederlandse betrokkenheid heel afgaan nee. staan... U gaat dat zo direct uitleggen. uitleggen, maar ik moet even onderbreken voor de atletiek. De WK atletiek en die houtkamp. Ja, spannend. We gaan de laatste ronde in van de 4x400 meter bij de mannen. Met uh, op kop Jamaica op tweede plaats Zuid-Afrika... waar Pistorius niet meeliep. Hij heeft wel in de halve finale verlopen, maar men heeft gekozen voor LG van Zeil. Die brons had op de 400 hoorden, die is iets sneller. Maar wat is het spannend met Jamaica, met Zuid-Afrika in tweede positie. En de Verenigde Staten in derde positie. Wereldverkoor 254-29 uit 1993 wordt niet gehaald. Kevin Borlée in vijfde positie. De Belg, een van de twee broertjes Borlée, Die komt dichtbij hoor. Die loopt fantastisch achter de Rus. Maar op uh, eerste positie is het uh, nog altijd Jamaica. Jamaica voor uh, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. En dan komt de Rus en de Belg. Maar nu komt de Amerikaan. De laatste loper van Amerika loopt heel erg goed. En uh, zal het gaan winnen. Zo, wat wint hij dat knap. De Verenigde Staten 259-31 tweede plaats, Zuid-Afrika, derde Jamaica en volgens mij vierde Rusland. Maar weer doet de Verenigde Staten het winnen van de 4x400 meter. Helaas voor de Belgen, voor de broertjes Borlé geen medaille op dit nummer. Dat lukte wel op het individuele 400 meter nummer met Kevin Borlé. Nu dus net niet, maar het is al heel knap dat ze daar zo goed stonden. De winnaar, Verenigde Staten, 4x400 meter in 2,59, 31. En die houtkamp was dat, en ik praat met Dick Berlijn... adviseur, openbare orde en veiligheid bij Deloitte... en natuurlijk oud bevelhebber. We hadden het over missies, onder andere in Afghanistan. En u zei... Uh, misschien hebben we het land niet wederopgebouwd... maar de, de insteek, de beroemde 3D-policy... Uh, moet ik misschien toch nog even uitleggen, die was wel degelijk succesvol. Ja, het, het gaat erom, wat, wil, wat wilden we met de 3D-benadering uh, uh, benadrukken... dat je niet alle oplossingen met een kogel op, komt, alle, alle problemen met een kogel op kunt lossen. Dus het ook weer defense, develop, development? Defense, development diplomacy. en diplomacy. En dat wil zeggen dat je uh, probeert uh, tegemoet te komen... aan de noden van uh, de bevolking daar. Want als, de, als die bevolking wat steviger wordt... wat empowered wordt, om maar zo'n mooi woord te gebruiken... Uh, um, zorgen dat ze goed bestuur hebben, dat er werkgelegenheid is, dat ze kinderen naar school kunnen, dat ze veilig over de straat kunnen, dan zal die bevolking uiteindelijk dat, uh, dat betere alternatief uh, kiezen. En het alternatief, uh, natuurlijk, het andere alternatief, het slechtere alternatief, is de terreur van de Taliban. Dat ja. vinden de mensen in Afghanistan. Nee, nee, Dat, niet dat wil doen. ik ook graag geloven, maar u heeft ongetwijfeld ook, neem ik aan met belangstelling, uh, de, de, de vele artikelen overigens die erover aangesteld zijn ja. gepubliceerd, worden gelezen. Onder andere die van Volkshandkorst met Natalie Wrighton, uh, die citeert, uh, die spreekt Afghaans ter plekke. Iemand die zegt... hoeveel waterputten ze ook slaan, hoeveel Taliban ze ook verjagen... buitenlandse militairen worden beschouwd als bezetter... en, nog belangrijker, in een islamitisch land... als ongelovig. Dus die moeten allemaal vertrekken of dood. Nou ja, het is ook nooit de bedoeling geweest van, van de NAVO... van de internationale gemeenschap om eeuwig in Afghanistan te blijven. Het gaat erom om Afghanistan in staat te stellen... om zelf voor de veiligheid van zijn bevolking zorg te dragen. Dus we moeten daar ook weg. Daar gaat u, het op, u zegt, om... we zijn daar om de mensenrechten te herstellen. Ja. Ook om, dat noemt u expliciet vaak, hè, vrouwenrechten. Uh, eigenlijk ook wel apart, omdat nog... Expliciet erbij te noemen. Want als je de mensenrechten voor elkaar hebt, zit het misschien ook wel goed met de vrouwenrechten. Dat zou je mogen veronderstellen, maar het heeft toch een bijzondere dimensie in ja, Afghanistan? Ja, daar wel. Maar als ja. je dat voor elkaar wil krijgen, dan heb je echt niet genoeg aan een half jaar. Toe. Nee, maar het is ook niet zo dat je in twee jaar tijd of vier jaar tijd de hele zaak geregeld hebt. Je moet eraan bouwen. Het gaat erom dat je zorgt, wat we bijvoorbeeld in Afghanistan hebben gedaan: zorgen dat het bestuur verbetert. Dat het niet de gouverneur in de provincie de grootste boef is die er rondloopt. Dat de politie zich gaat gedragen als echte politie. Kortom, al die dan zaken. Dan hadden we die misschien nog geen zaken moeten doen met die woorden. Wat wel is. Ja, het is nou helaas zo dat uh, Afghanistan, uh, ik zeg het een beetje ironisch, maar dat is wat anders dan hier in Amsterdam. Je moet uh, met de werkelijkheid van Afghanistan rekening houden. En dat betekent dat je soms een beetje vuile handen zelfs moet maken... om het uiteindelijk te, te kunnen verbeteren. Uh, het is een geweldig, uh, een moeilijk conflict. Maar wat we hebben gedaan is, is absoluut belangrijk geweest... Voor, dat fase, voor die fase van het conflict. Maar begrijpt de politiek dan wel voldoende van wat daar aan de gang is? Als u dit ook zegt, je moet soms vuile handen maken. Want dat wil de politiek juist niet. Want die agenten die daar opgeleid worden, die mogen niet vechten. Nee, kijk, het gaat erom dat... Uh, ik geloof dat de politiek wel degelijk een goed beeld heeft van wat er gebeurt... maar het is ook zaak aan de politiek om dat uit te leggen aan de achterban... Uh, dat het nou helaas niet iets is van uh, orde uh, scheppen... zoals we dat misschien op de markt uh, van weer doen op een weekend. Het is een wat andere wereld. En dat wil niet zeggen dat je uh, je eigen principes overboord moet gooien... maar je moet soms vooral ook de Afghaanse bril op willen en durven zetten... Uh, wil je het conflict daar wat beter kunnen Maar dat helpen. doen ze dan toch niet? Als een, als een politiecommandant ook hier weer in de krant zegt... als de Taliban een aanslag op een hotel pleegt... dan willen wij erop af om te kunnen schieten. En, maar dan moeten ze eerst Marco Peters van GroenLinks bellen... om te vragen of het mag. Nou ja, ik geloof ook dat uh, de minister geantwoord heeft... op, op die vragen die, die hierover gingen in het parlement. Dat de uitspraken van de politiecommandant niet strijdig zijn... met hetgeen wat het mandaat uh, is wat uh, de, de regering Als ze erop afgaan en... om die uh, Taliban daar weg te schieten... Nou ja, kijk, um, ik, ik wil niet ingaan op concrete situaties. Ik vertrouw erop dat uh, de regering uh, goede afspraken heeft gemaakt... Uh, met de inzet van die, van die militairen. En hoe het in het individuele geval uh, uit zal pakken. Goed, maar uh, het klinkt zo ongeloofwaardig uh, voor niet alleen de afgaande daar... maar ook de kiezers hier eigenlijk. Die snappen ook wel, het is jij of ik en ja, dan schiet ik. Ja, nou, nogmaals, ik denk dat het aan de, de taak de plicht is van onze politieke leiders... om dat aan ons allen uit te leggen, wat de belangen daar zijn. En wij schrijven met koeienletters in onze grondwet... dat wij bij zullen dragen aan het overeind houden van de internationale rechtsorde. Ons vingertje gaat omhoog als de mensenrechten in het geding zijn. En mijn conclusie daarvan is dat je niet uh, altijd uh, aan de kant kan blijven staan... en dat je moet zeggen, als er ergens genocide wordt gepleegd... dan moeten de Britten of de Amerikanen of de Fransen dat maar oplossen. Dan moet je mee Wij zullen, wij zullen met verstand en... Uh, met in acht nemen van onze omvang, laat ik het zo de zeggen... Beperkingen die steeds groter worden. Maar natuurlijk zal je uh, er een bijdrage aan moeten ja. proberen te leveren. Zullen we het even over de nieuwe oorlog hebben, de oorlog op het internet? Want dat is iets waarvan, ik begrijp, u zich tegenwoordig mee bezighoudt... ook als adviseur bij Deloitte. Hoe erg is dat? Ja, ik, wil dat wat, wat ik zou dat wat anders willen verwoorden, de, de oorlog op het internet. Er is... Wij hebben onze samenleving op een geweldige, geweldige manier... Uh, afhankelijk gemaakt van het internet. Dat is heel goed, want het stelt ons in za zaken efficiënter te doen... sneller met elkaar zaken te doen, elkaars kennis te delen, et cetera, et cetera. Maar die kwetsbaarheid die wordt uitgebuit. En daar moet je niet je ogen voor sluiten. Dat betekent dat je niet... Dat je, je moet vooral uh, doorgaan met wat je doet. Je moet adem blijven halen, eten, slapen, plezier maken. Maar je moet niet naïef zijn. Op het internet gebeuren dagelijks... zijn dagelijks incidenten... die uh, in potentie zeer samenleving ontwrichtend Zoals? zijn. Nou, ik geef een voorbeeld. Stelt u eens voor dat wij een aantal dagen geen gebruik kunnen maken van de treinen... of dat tegelijkertijd het betalingsverkeer in Nederland wordt lamgelegd, of dat wij een aantal dagen niet meer zeker kunnen zijn van de berichtgeving van de overheid. Dat dan is het heb, risico dan dat we heb, lopen? Dan heb, ja, dat is een heel reëel risico. We hebben ook gezien dat dit in een aantal andere landen al reeds uh, uitgerold is geweest. Kijk naar Estland in 2007. En zo zijn er veel onderwerpen... Wat gebeurde daar? Nou, daar heeft op een gegeven moment. Uh, er was een, een situatie van, van een beeld. wat verplaatst werd door de, es, de regering van Estland. Daar waren de Russen het niet mee eens. Die van, uh, vonden dat er werd gekwetst in de nationale trots, zullen we maar zeggen. En vervolgens was er vanuit Rusland een, een gigantische tsunami. om dat woord maar eens te gebruiken: van spam. Waardoor het hele uh, verkeer in Estland totaal plat werd gelegd. De media, de regering, de, de servicebedrijven, hoe zeg je dat? De utiliteitsbedrijven. Um, Energiebedrijven, dat, energie dat, dat, dat is, is dus heel Is dit de reëel. nieuwe vorm van oorlogsvoering aan het worden? Ja, orde. natuurlijk. Kijk, het is heel makkelijk. Laat ik het andersom zeggen. Het is heel moeilijk tegenwoordig om een bom te smokkelen... aan boord van een KLM-vliegtuig. Maar het is heel makkelijk en heel goedkoop... om vanuit een zolderkamertje allerlei rotsen op het internet te brengen... die vervolgens bepaalde belangrijke diensten van ons... waar onze samenleving afhankelijk van is... om die plat te leggen. Wat kunnen we daar tegen doen? Daar kunnen we veel uh, tegen doen. Maar, uh, want... En we moeten ook alle maatregelen nemen die we in Nederland op dit moment uitrollen. We hebben een, een cyber raad. Een nationale cyberraad is er gevormd recent. Uh, we zijn bezig om elkaar bewust te maken van wat allemaal de gevaren zijn. Maar wat we ons moeten realiseren is dat, dit, dat die, die onveiligheid van het internet... nog steeds er zal blijven als we dat ook niet heel adequaat... op internationaal gebied aan de orde stellen. Ja, want het is per definitie een internationaal probleem Absoluut, natuurlijk. het is een beetje hetzelfde als het klimaat. Als wij in Nederland alle maatregelen nemen die goed zijn voor het klimaat maar de rest doet niet mee, dan, dan hebben we dan nog steeds een klimaatprobleem. Nee, nou, tegelijkertijd uh, ja, kun je ook vraagtekens stellen bij... Uh, laten we zeggen, het vertrouwen dat je kunt hebben in die nationale maatregelen... als je al ja. ziet dat de politie bijvoorbeeld er moeilijk in slaagt... om een, uh, een automatiseringssysteem goed te laten draaien... Ja, dat digid niet betrouwbaar ja. is, noem Het is iets van een andere orde. Het is heel goed dat er nou een nationale politie komt... dat dat ICT-probleem van die nationale politie opgelost wordt. Dat is cruciaal. Het mag niet meer zo zijn dat 26 korpsen naast elkaar uh, spreken... en dat we geen gege gegevens uit kunnen wisselen. Daar wordt nu hard Gerard Bouwman, de nieuwe korpschef, die heeft dat als verantwoordelijkheid op zijn bureau gekregen. Het is een beetje een ander soortige problematiek dan de cybersecurity... De, de cyberonveiligheid problematiek waar we het hier over hebben. Ik wil graag één voorbeeld uh, benoemen wat uh, nog maar zeer vers is. En dat is bijvoorbeeld uh, het probleem van DigiNotar. Uh, DigiNotar is één van de uh, certificate authorities. Dus één van de autoriteiten die certificaten uit mag geven op het internet om zeker te zijn van elkaar dat je met dat de juiste partij is. dat het ja. betrouwbaar is. En wat blijkt nu, dat precies die partij ook gehackt is waardoor in Iran de Gmail verkeer, uh, het Google mail systeem, het Google mail verkeer uh, gehackt blijkt te kunnen worden. Nou, dat is een beetje de situatie dat je uh, uh, de, de, de, in de, sl in de slotenmakerswerkplaats uh, uh, inbreekt... en daar uh, zorgt ja. dat je zelf slotenmakers... Dus het gaat om het vertrouwen ja. wat hier geschaad wordt ja. van het internet. Precies. Dus daar moet absoluut wat aan gebeuren. Op korte termijn, door additionele maatregelen van de overheid... maar ook op lange termijn door te zorgen dat die nationale cyberraad die we hebben als zeer belangrijke verantwoordelijkheid op zich neemt... om dit ook ja. internationaal op de agenda te krijgen. En als je ziet hoe moeilijk het is om internationaal op één lijn te komen... op allerlei terreinen, nu alleen al bij mm. de economische crisis... dan word je niet vrolijk ja. als het gaat om de aanpak van dit probleem. Het is heel moeilijk, het is een uitdaging... maar we hebben het in het verleden ook wel bij andere dingen gedaan. Als we het bijvoorbeeld over bestrijden of, of indammen van pandemieën hebben... zijn we er ook in geslaagd om met elkaar in de wereld afspraken te maken... hoe we bijvoorbeeld uh, epidemieën uh, uh, indammen. Dat we bepaalde dingen in quarantaine zetten. Daar hebben we ook een World Health Organization voor om dat te doen. Dat moet dus ook op een of andere manier mogelijk zijn... om dat op het gebied van cyber... want we vinden het internet zo belangrijk... we willen dat graag blijven gebruiken. Het moet de vertrouwen blijven om dat op te pakken. Niet ge geen geringe taak. Ik help het u open. <laughs> Al was het maar vanuit puur eigen belang. Veel sterkte uh, met het adviseren ook hierover. En dank voor dit gesprek. Oud-commandant tegen strijdkrachten... en tegenwoordig adviseur voor Deloitte, Dick Berlijn. En dank Naar nu tijd voor het nieuws. Het NOS Journaal. Ik dacht met Maar Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. De EU-landen zijn het eens over een olieembargo tegen Syrië om dat land te dwingen een eind te maken aan het geweld tegen opstandelingen. In Brussel is besloten dat er ook een verbod komt op het verzekeren en financieren van olie-exporten. En verder worden er meer tegoeden bevroren. Marianne Thieme die gaat begin volgend jaar een tijdje uit de Tweede Kamer. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren... gaat vanaf januari met zwangerschapsverlof. Ze wordt in de Kamer vervangen door het Groningse Statenlid Hazekamp, En die is ook beleidsmedewerker bij de Stichting AAP. Het Kamerlid Oudehand vervangt Thieme als fractievoorzitter. Op Schiphol is in de bagage van een vrouw uit China... bijna 160.000 euro aan contant geld gevonden. Ze had het geld verborgen in haar handtas, haar rolkoffer... en in de schoudertas van haar nichtje van zes... En dat nichtje is opgevangen. En de vrouw van 46 die zit vast. De fiat op Schiphol onderzoekt de herkomst van het geld. Tot zover zo de hoofdpunten uit het nieuws. ANB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg, zoals al vaker op vrijdagmiddag. 15 files bij elkaar, 70 kilometer. De opvallende files die staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Bussum en Knoopend Muiderberg, 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Zo'n een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit België. Tussen de grensovergang en Knoopend Galder staat 4 kilometer. De rechterrijnstrook rijstrook is dicht. Op de A16 verderop richting Rotterdam staat een lange file tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk, 13 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gorkem vanaf Knopend Zonzeel over de A59, A27 en de A15. De A27 tot besluit van Gorkem naar Utrecht, daar staat tussen Knopend Everdingen en Knopend Rijnsweert 9 kilometer. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. Bij vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het is mooi weer als u in de buurt bent. Kom vanzelf langs. Reuze gezellig hier. We gaan het hebben over een demonstratie van motorrijders... die het CA in Amsterdam wil verbieden. En u hoort Yvonne Kronenberg, die zag een film over El Bulli. weet wel, dat wereldberoemde Spaanse sterrenrestaurant. Wilt u reageren? Twitter ons. Hashtag AvroVML. Mail ons vrijdagmiddag live at Of bekijk ons avro.nl slash vrijdagmiddag live. En heren, welkom bij de Tweede Tafel. De tafel waaraan elke week weer onbekende Nederlanders aanschuiven om met mij het nieuws door te nemen. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Afgelopen woensdag stond er een artikel in de Volkskrant met als kop... bange ouderen vallen sneller, valpreventie biedt uitkomst. Vandaag aan tafel twee cursisten en trainer Jacob Uilenhoed... die sinds jaar en dag cursussen valpreventie geeft aan ouderen. Ja, welkom. Uh, even voor de duidelijkheid, ik heb het artikel ook gelezen... en er staat in dat hij Mirjam redelijk een valpreventieprogramma heeft ontwikkeld... en zelfs promoveert aan de universiteit, dat weet ik wel wat allemaal meer. Maar dat heb ik dus ook, zo'n programma, en al jaren. Dus ik was eerder. Ja, ja. ik wil even, als u het niet uh, erg vindt, okay. uh, voor we met het gesprek beginnen... Dat iedereen zich voorstelt goed. Nee. Uh, u bent? Ik ben Olli van Dagen. En naast mij zit mevrouw vrouw Platje. Wat zeg jij, Ol? Ik sliep het, ik stelde ons even voor. Ga je weg? Nee, voor. Ik stelde ons even voor. Oh ja, goed zo. Dag meneer. Welkom, mevrouw vandaag. Uh, meneer Uilenhoek. Ah, zeg maar uh, Jacob. Jacob, ja. uh, hoe ziet de cursus eruit? Nou, kijk, ik de mensen verschillende manieren van vallen. Um, valtechniek 1 bijvoorbeeld is een hele belangrijke. Als je valt, probeer altijd over iemand heen te vallen. Over iemand heen? Ja, dus uh, val als je valt op elkaar, om de val te breken. Oké. Okay. Meneer, meneer, die geeft ook aan dat vallen vaak tussen de oren zit, hè? Ja, klopt, zeker Dat als je valt, dat je dus blijkbaar dat zelf, zelf hebt gewild. Je, precies, Ja, Wat wil. zeg jij ook? Dat vallen tussen de oren zit. Oh ja, dat hebben we geleerd, ja. En ook dat het verstandig is om rekening te houden met ja. de ondergrond waar je op valt. Ja, ja. precies, die moet bijvoorbeeld... ...voorkeur zacht zijn. Ja, want dan vol je minder hard. Exact. Juist. Hé, hey, zeg, hoe bevalt de cursus tot nu toe, meneer vandaag Ja, uh, goed. Ja, mijn uh, best. Uh, uh, ja. Uh, en u, mevrouw? Wat zegt u? Oh, het is bevallen. Nee hoor, nog nooit. Eerlijk niet. Geen van beiden. Wij zijn nog nooit gevallen, hoor. Nee, ja, het is een taboe, hè, onder ouderen. vallen. Wij niet, hoor. We zijn nog nooit gevallen. Olle en ik staan nog heel stevig op onze benen, hè, hoor. Ja, lieverd. Ee hey, taboe, want? Nou ja, ze zijn bang dat ze naar het verpleeghuis worden gestuurd, hè, of Ah, oh, juist. Nou, het voordeel wat ze wel hebben is dat die oudjes ze krimpen, hè. Hoezo? Nou ja, korte mensen, die vallen minder hard. En daarom heb ik speciaal voor de wat langere ouderen een speciale valjas ontwikkeld. Een valjas? Ja, ja meneer Vandaag heeft er eentje aan. Ja. Uh, eigenlijk op het eerste gezicht een normale jas, maar dan Kijk. met uh, de mouwen. Dat zijn vliezen van de, uh, aan de zijkant. Die zitten vast aan de romp en de ja. armen. En bij het spreiden van die armen zorgen die vliezen dan voor weerstand, waardoor de val wordt afgeremd. Ja. Precies, ja, duidelijk. Zij, en hoeveel kost de cursus? Een uh, cursusje voor twee weken kost 15 euro, uh, 1500 euro. 1500 per persoon, inclusief lunch. Maar dan kun je ja. dan ook een gedeelte weer van terugkrijgen via de verzekering en dergelijke. En ja. de jas? Valjas komt op een kleine 875 euro exclusief btw. Okay, het is een hele okay. goede cursus die meneer daar geeft. Ik nou, heb er heel veel van opgestoken en olie ook. Ja, ja. je moet dus niet willen vallen. Precies. Maar als je valt, probeer dan op je rug te draaien. Wat ja. zeg je, Ol? Ik vertel ja. dat je op je rug moet draaien bij het vallen. Oh ja, dat hebben we ook geleerd. Ja, daar is hij voor gemaakt, hè, de rug. Precies. Nou, zijn het goede cursisten of niet? Ja. ja, hartstikke leuk. Zeg, tot slot. Nog toekomstplannen? Nou, voor ons niet echt eens meer uh, terugkijken geblazen. Wat volgens. zeg jij, hoor? Dat de kinderen er langskomen, dus het wordt gezellig. Ja, dat wordt gezellig. En Jacob? Ja, ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een snelle parachute... die uh, voor lage hoogtes met airbag-technologie... dat als je valt, je poep en dan bam. Uh, <laughs> Oké, okay, nou, succes Dank Ja, te dankjewel. Week. Ja, bedankt voor jullie komst en uh, veilig weer naar huis. We gaan. Ja. Wat zeg jij? We gaan. Wat zeg jij? Ik zeg Oh, we gaan. Oh. Nee, we gaan je de gast zijn, vult u aanschrijven bij de tafel. Kijk dan op wwwkwnl Dat waren Henry van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marjan Leaf. Nadat motorrijders geen toestemming kregen... om een Harley-Davidson-dag in steden als Tilburg-Goes aan Arnhem te organiseren... roepen ze elkaar nu op om aanstaande zondag in Amsterdam samen te komen. Genoemde steden vreesden een confrontatie van rivaliserende motorbendes. Maar Amsterdam denkt daar blijkbaar anders over. Tot grote ongenoegen van Lex van Droogen, raadslid voor het CDA in Amsterdam. Welkom, meneer van Droogen. Dank. En ook hier aanwezig cultuurrecensent Yvonne Kronenberg... die nog bezig is met haar stoel. Is er iets mis? Nee, helemaal niet, maar mijn oh, hond, hond ging rechts op de broodjes he, af. He, heb je hem onder controle? Jawel, als ze maar niet bij de broodjes kan. En de oh. mensen wel, natuurlijk. Ja. Ooit motorgereden, van eigenlijk? Nee, nee, nee. nee. Ja. Niks nee. voor jou? Nee hoor, het is veel te eng. Veel te eng. Dus jij bent ook ja. niet voor die demonstratie aanstaande zonder van allemaal Harley-Davidson-rijders. Hier nou op het waterloplein ja, in Amsterdam. Laat maar even doen, dan zijn ze een oh, zakcentelijk Wat vreest ja. u, meneer Van Drogen? Nou, ik ben bang dat ze weer met elkaar op de vuist gaan. Weer? Ja, er is, er is, er is, uh, op 1 augustus uh, is er hier een affaire geweest in Zuid. Uh, dat heeft de politie een heleboel opgepakt. Ja, dat was ja. het toch juist voordat ze met elkaar op de vuist gingen? Voordat ze met elkaar op de vuist gingen, om te ah. zorgen dat ze niet met elkaar op de vuist maar gingen. Dat, het is toch handig? Dan worden het er steeds minder. Ja, maar laten ze dat dan ergens doen, niet op het Waterloopplein op uh, zondagmiddag. Buiten stad, bedoelt u? Ja. ja. Uh, dat, dat was, u, u noemde die, die eerdere confrontatie die de politie dus wist te voorkomen. Ja. Uh, blijkbaar hadden ze daar daar een informatie over. Ja. Nu zegt diezelfde politie... ja, we hebben eigenlijk geen informatie dat dit zondag gaat gebeuren. Nee, de politie heeft zich er nog niet over uitgelaten. De gemeente zegt, ze hebben geen vergunning nodig... En dat is in Amsterdam natuurlijk heel vreemd. Want als ik hier een buurtbarbecue hou, dan heb ik al zes vergunningen nodig. En moet oh ja? dat twee maanden van tevoren aanvragen. En als je aankondigt dat je met z'n allen op het waterloplein... Je, je, je motoren gaat parkeren, waar geen parkeerplaatsen zijn... dan, mag dan, dat. dan, dan zeggen ze, nou heb je geen vergunning Ja, nodig. maar dat weet je wel. Dat, is de, dat soort rechtvaardigheid bestaat niet. Maar wat vind je nou echt? Ben je gewoon bang? Nee, ik ben helemaal niet bang. Ik ben absoluut niet bang. Ik vind alleen dat je van tevoren moet voorkomen om dit te gebeuren. En ik vind de reactie van Amsterdam een, een malle reactie. Het is uh, in, in Tilburg, Breda, overal wordt, het, wordt dit verboden... vanwege de mogelijke confrontatie. Ja. En wat zegt Amsterdam? Die zegt, nou, laat maar komen. Nou, u zegt dat mogelijke is... confrontatie. Dan hebben we het iedere keer over de Hells Angels. En, ja. en een, uh, ik begrijp, Molukse motorclub. Ja. Uh, Satudara, Sat Sat Satudara. Satudara. Ja. Uh, maar goed, de, hier gaat het om, zeggen de mensen op internet die die oproep doen gewoon uh, nee, Harry nee, Davidson Gewoon Harry Davidson. Ja, precies. Ja, ja dat, dat, dat, dat is ook zo, en dat moeten ze ook zeker doen, maar uh, zowel Satudaru als Hells Angels zijn, zijn Harry Davidson rijders, en de, Die roepen ook elkaar op om vooral te komen. En die kan je daar uiten, niet tegenhouden. En, en uiter dan allerlei uh, opmerkingen tegen elkaar waarvan je zegt van, nou, moeten wij dat nu echt uh, op zondagmiddag open monumenten? Maakt het je uit dat het zondag is. Is dat nee, hoor, eigenlijk... Nee, nee, nee dat maakt me niks uit. Dat mag, het mag voor mij op alle, da alle dagen, mag iedereen mag wat doen. <laughs> maar vraag een vergunning aan. Dat is, moet je in Amsterdam voor alles doen. Ik ben daar overigens geen voorstander van, maar je moet het altijd doen. Ja. Dan heb je een verantwoordelijke binnen die motorclub en als er dan wat gebeurt kun je dan ook zorgen dat er niks gebeurt. Maar als je het een, een wild uh, iets laat organiseren zonder dat je een verantwoordelijke mensen hebt om het normaal te organiseren en het ook te kunnen aanspreken van dit moet niet. Dan, uh, dan, dan bang dan, dat het misgaat maar aan de Dan andere kant, is de kans dat het misgaat nogal groot. Ja. De gemeente moet, gaat toch, neem ik aan, gewoon af op de informatie die de politie daarover verzamelt? Ja, en, dat, uh, en uh, bij de vorige keren is het ook uh, op uh, zaterdagmiddag afgelast. Uh, toen het zondag zou zijn. Dus uh, het kan nog altijd komen. Want op grond van openbare orde en veiligheid kan dat op elk moment. U verwacht dat het nog, dat alsnog afgelast wordt? Het zou mij niets verbazen, laat ik het voorzichtig zeggen. Ja, nou ja, de, de en, de misschien, ja? misschien heeft het iets te maken met, uh, met, met de afwezigheid van uh, van der Laan die in China zit. Dat uh, dat het dan nu. Toevallig niet wel thuis is, gaat alles mis. Uh, nou, van der Laan is natuurlijk toch wel een andere burgemeester dan uh, dan Job Cohen was. We gaan niet lelijk doen over Job Cohen, hè? Nou, het is niet lelijk doen. Het is uh, het is een constatering. Hij is wat daadkrachtiger, vindt u? Heemhard van der Laan is iemand die gewoon heel duidelijk zegt van... ik vind dit en ja. ik ben daarvoor verantwoordelijk. Maar Asscher is dan de lokale burgemeester Die is Asscher toch ook is, ook al, is, is... in staat om zo'n beslissing te nemen? Ja, dat, dat zal hij moeten. Daar, daar zit hij nu voor. Maar... maar dan hoorden wij van de, van de leider van de Hells Angels. Uh, Uno heet hij geloof ik. Oenuputi. Uno Oenuputi, Uno Put, Uno die is ook een Molukker. Elke die een zei, ja, we wij, wij hebben zaterdag een feest, dus we kunnen zondag helemaal niet. Dat duurt nogal lang, die feesten van die zijn. <laughs> nou, dat zou dat, dan, als, als dat het geval is, dan... Dan uh, bent u blij, dan, dan, dan ben ik heel gerust, ja. ja nou, en, en, maar en, van de, voor overigens van mij, je moet natuurlijk Amsterdam... Een geweldig stad, moet je, allemaal dingen moeten er mogelijk zijn. Maar dat wil ik moet mij wel, het, moet, het moet wel mogelijk zijn, uh, het moet wel zodanig zijn... dat je ook de andere Amsterdammers er ook nog lol aan beleven. Ja, maar er en zijn, dat zijn is... natuurlijk heel veel uh, Harley Davidson-rijders... wat ja. gewoon hele lieve, brave, soms wel behaarde... maar desalniettemin ja. aardige ja. mensen zijn. Z zonder enige twijfel. En, en die mogen nu niet bij elkaar komen. En zonder mij zijn, volgens mij zijn ook alle uh, leden van de, van de Hells Angels en van, uh, uh, uh, van Satu Daru. Ieder voor zich zijn best Welkom. hele gezellige en aardige mensen. U wil maar ze niet bij de, elkaar? Maar als je twee groepen tegen elkaar uh, gaat krijgen, dan is dat niet echt prettig. En dat zie je ook met, uh, met, met voetbalsupporters. Uh, als Feyenoord en Ajax aanhangers met elkaar op de vuist gaan in de binnenstad, dan wordt het hier een chaos. Ja, dat, dat liet Van de laan ook gebeuren op het Museumplein. Ja, daar had hij dan na afloop ook behoorlijk spijt van. Uw daadkrachtige burgemeester. Ja, dat vond hij ja. erg vervelend. Want, maar ja, dat was heel raar natuurlijk... dat je, je hebt een, een huldiging van het Nederlandse elftal. Het was absoluut een feest. Hartstikke leuk. En vervolgens kreeg de, hu de huldiging van Ajax, Ajax. En het is een puinbak van hier tot aan de keuken. Yvonne, ja. jij, jij hebt het gevoel een beetje dat dit betutteling is? Nou, ik wil altijd wel even weten waarom iemand uh, zich uh, plotseling uh, om de regels bekommert. En uh, wat, wat, de, wat de motivatie ja, is. Nou, dat... En als het maar niet uit bravigheid is. Uh... Nee, nee, het is absoluut geen bravigheid. Is het bravigheid? kijkt wel braaf, ja. hoor. Het <laughs> dus kijkt braaf. Wat is er mis met bravigheid? <laughs> nee, ook niet alles. Oh, maar, okay. uh, ja, misschien mijn leeftijd dat ik wat, wat, wat, oh, wat, dan wat dan rustiger, ik rustiger kijk. Maar gaat, gaat u als partij, als CDA, nog, nog ja, een nee, ondernemen om het, om het verbod nou, ja, te verbeteren? We hebben, we hebben dus uh, de, het college meteen vragen gesteld hierover. En, uh, en daar zijn ze dus nu mee bezig. Uh, of dat nog uh, vandaag binnenkomt, weet ik niet. Maar we hebben als het maar voor zondag. Is, we hebben onze duidelijke zorg erover geuit. En, uh, en, en dat, dat hebben we heel duidelijk gedaan. Wat gaat u zondag doen zelf naar het Of? Uh, ik ga zondag uh, klussen bij uh, mijn dochter en haar aanstaande man. Ver weg, uit, buiten de nee, stad? Nee, nee oh. maar in, in, in, in uh, Amsterdam-Oost. Oh. Dat heb ik ze beloofd, al uh, voor de vakantie. En, uh... We gaan het niet even kijken. De, de, de nieuwsgierigheid zal mij dwingen om vast nog wat even langs te fietsen. We zullen zien wat er gebeurt zondag en hoe dat afloopt. Ja. Uh, ik dank u voor uw toelichting. Lex van Droog, blijft nog even zitten. Want zo direct gaan we met Yvonne praten over cultuur. En nu luisteren we naar een, een vorm van cultuur. Naar muziek, Rachel Louise. Met hardcore. Vind het mooie muziek? Dan moet je uh, het antwoord even mailen op de volgende vraag. Waar is Rachel op haar zeventiende naartoe gevlogen om een muziekopleiding te volgen? Want als je dat weet, dan kun je de EP van haar winnen, Living in Holland. Mail dat antwoord naar vrijdagmiddag live at afro.nl. Ja. Yeah, yeah, yeah. Is Yvonne Kronenberg. Yeah. Welkom nogmaals. Ja. En natuurlijk ook CDA-raadslid Lex van Drogen zit hier nog aan tafel. Yvonne, uh, je hebt voor ons de documentaire over El Boelie bekeken. Dat ja. hele beroemde Spaanse sterrenrestaurant. En je las het boek Sterrenogen van Eve Lenoir, de zus van de schrijver Tom. Nee, de nicht. De nicht, neem ik kwalijk. Uh, zullen we even met de documentaire beginnen? Ja, dat is goed. Maar hoe was die? Daar heb ik met heel veel interesse naar zitten kijken, want ik ben dol op koken. En uh, het, het was aandoenlijk omdat je al die uh, kokjes zag uh, uh, proeven. Met, die, met, met geconcentreerde, in zichzelf gekeerde gezichtjes. We geven uit wat El is. El ja, staat is een, een restaurant is waar ze de gekste dingen doen met eten. En dat heeft zich zo losgezongen van een bordje warm eten... dat het nu gesloten is. Want de, uh, de, de, de mensen die dreven, de chef cooks die waren een half jaar bezig met nieuwe uitvindingen doen... want ze wilden zichzelf voortdurend overtreffen. is een, een soort is van de laboratorium weg, of zo, hè? Ja, het is wel de kortste weg ja. naar een mislukking... Want uh, dan, dan mik je gewoon te hoog. En, uh... Nou ja, ze kreeg wel uh, drie sterren, toch? Ze zijn nu dan dicht. Ja, maar, ja. maar ik weet niet of ik. Uh, sterren wel uh, een aanbeveling vinden. Dat betekent dat iemand hele knappe dingen kan met eten. van u het, het restaurant? Ja, ik ben er één keer geweest. Heb jij er echt zitten eten? Oh, ik heb er echt dus zitten eten. Ze serviet op schoot en de mes in Ja, helemaal, helemaal echt. Uh, er en? was iemand die me wou ompraten, uh, um, um, omkopen, um, hoe je het ook wilt noemen. En heeft me meegenomen. En, nou, het was ja, heel bijzonder. Het was dat betekent dat het niet lekker was? Heel, heel, heel lekker. Heel lekker. Dat was het was echt heel, heel lekker. Maar dat moet echt? Had je ook maar enig idee wat je zat te eten? Ja, zeker wel. Ja, nee, want je dat... kreeg de ondertitels erbij. Ja, de, de, de, de, de man met wie ik was, was een Spanjaard. Dus die kon het ook nog allemaal vertellen. Maar je het, het, het wordt heel goed uitgelegd, werd heel goed uitgelegd wat het was. Maar dat moet wel met voorbedachte raden zijn gebeurd. Want je moet drie jaar van tevoren reserveren of zo, geloof ik. Ja, nou, deze meneer was de, een, een habitué uit Barcelona. En die zei van, ik ga je iets bijzonders laten zien. En, en, en dat, het, het, het, u, u hij heeft het, het, u omgekocht. Nee. Dat niet. Ondankbaar. Nee. Ja, ondankbaar. Maar ja. het eten was Heerlijk. heel bijzonder. Jij, jij ja. kon het, je dat nou, niet goed ik, voorstellen, hiervan. Ik, ik vond het een fantastische documentaire. Ik heb echt met grote ogen zitten kijken. Maar ik ben een beetje van een andere school. Ik vind, je, z, je ziet bijvoorbeeld dat ze een zoete aardappel... Uh, in een machine gooien. En dan is het gewoon ja, een beetje prut of sap of zo. En dan denk ik... Ik denk dat die aardappel dat niet helemaal leuk vindt. Daar is hij niet voor op de wereld gezet. Die wil gewoon gebakken worden. Ja, nou, een beetje stevig zijn. En, ja, het is uh, moleculair koken noemen ze het. Ja, he? het, is ze, het is bijna een technische benadering. Ja, dingen. En, uh, ja, dat vind ik hem wel een erg dolle boel. Maar ja. het, het, was, het was heel leuk om te zien... hoe die mensen dus echt heel intens aan het proeven zijn... aan het creëren zijn. Ja. En, uh, het is ongeveer... je kunt het vergelijken met niet draagbare uh, autoculturen. Ja, ja nee, topmode. Top maar de, de, de topchef, uh, Ferran Adria, die zegt in die film... begrijp ik dat hij op zoek is naar de magie van de gerechten. Ja, hij moet toch wat zeggen. Het is, het is een ja. beetje de... Uh, dat, en nou komen we op het volgende onderwerp. Het is alles literair willen maken door het heel erg met uh, woorden te omkleden... en het uh, tot hogere kunst te verheffen. En eigenlijk vind ik dat koken mag betoveren... En uh, het mag heel kunstzinnig zijn... maar het moet niet een doel in zichzelf worden om... om uh om de overtreffende het moet gewoon lekker, lekker zijn om te eten. Moet toch goed, een, een beetje, beetje lekker? Ja, het, was, het was heel lekker. En, het, en wat ze ook duidelijk lieten zien was dat ze vlees niet kapot willen braden en eindeloos door willen gaan. En, en, en aardappels. Dat uh, vaak. Uh, het, het, ze proberen zo dicht mogelijk bij, bij de producten zelf te blijven. En dat vond ik heel bijzonder. En ze waren ook in, in, in, in alles wat ze gebruikten: was het, was het niet uh, geen wasserbommen, maar echt ja. van die heerlijke. Ja, ze gebruiken hele goede ingrediënten. Oh, maar nou gastgenoom. Gaat... maar ben jij dat ook, Yvonne? Wel, nee. Oh, ik, ben ik, ik ben wel dol op... Uh... Nou, ik hou van zo lekker het eten. Voor mij is daar niet zoveel aardigheid te beleven omdat ik geen vlees en geen vis eet. Maar... Ah. Uh, ja. Maar in de film komt kom ook bijna een heel klein beetje vis zie je... maar bijna geen vlees. Is het een film voor uh, kookliefhebbers? Of, uh, het, heeft het is eindelijk... heel curieus, ja. Ik zou hem zeker gaan zien. Ik vind het... Uh, je moet wel goed kunnen zitten. Want uh, er komen uh. geen pistolen in voor, er is geen spanning. Het is... Uh, <laughs> Je het moet is het echt even alleen uitzetten. maar proevende mensen. Hij, hij is nu bezig met, met jonge mensen op te, te leiden. Want het, dat restaurant is, het restaurant is dicht. Ja, en ze gaan nu proberen dat op een andere manier... nog weer internationaal waar in de jonge markt te zetten. Ik weet niet waar dat over gaat. Het waren jonge mensen. Ik ah. vond ze tamelijk jong. Ah, okay. ja. En dat okay. zou jij op jouw leeftijd ja. ook moeten vinden. Ja. Ja. ja, nee, maar goed. Hij, hij probeert het gedachtegoed. Uh, Bedoeld leeks neem ik aan uh, ja, uit te nee, dragen. Dat het. Ik, ja. heb het, nu. ik heb die film nog niet gezien. Ja. Je, je wilde al een link leggen. Tussen dit onderwerp en het, en het volgende. het boek van Eva Lanois. Ja. Uh, dat is pornografie. Oh. Uh, waarvan ze hoopt dat het literair is. Wij dachten inderdaad dat het literatuur was, maar... Nou, het is echt pornografie. Het <laughs> gaat alleen maar over de daad en alle vormen en uh, varianten. En uh, nou, he heel toevallig heb ik heel veel pornografie gelezen. Uh, heel toevallig? Ik heb van mijn vader een uh, Victoriaanse pornotheek geërfd. Oh, Die ah. spaarde 19e-eeuwse... En zelfs oudere uh, pornografie. En dat vond ik erg leuk altijd. Omdat het heeft iets... Maar gelezen, dus zijn dat plaatjes of nee, nee, verhalen? Nee, dat is geschreven verhaal. Ik, ja, ja. Okay. Nee, plaatjes vind ik echt niks aan. Maar oh. uh, die verhalen die zijn best leuk. En uh, Ik heb me afgevraagd, waarom werkt dat nou wel? En heb ik uh, Eva's boek toch tamelijk onbewogen gelezen. Terwijl ik toch de, de, de poging heel erg waardeer. Je staat er voor open. Jawel, ja. ja. En uh, niet fysiek. Um, <laughs> voor de duidelijkheid. Maar het, het scheelt natuurlijk wel of je op een stoel zit met een bril op... of dat je uh, in bed ligt en, en iets van plan bent uh, in je eentje. Dat is anders dan lees je pornografie anders. Maar ik had het gevoel, ik weet niet of dit werkt. Want de auteur is zelf zo geil dat er voor de lezer zo weinig overblijft. Volgens dat boek? Of zegt ze dat ook buiten het boek om, dat ze heel geil is? Ik heb haar niet gesproken, maar dat druipt er vanaf. En dat schrijft ze ook om de drie. En dat druipen bedoel ik ook tamelijk. Zij is, geloof ik, gemeendam in Den Haag geweest of zo? Dat zou je niet zeggen. Ik ken de ambtenarij niet goed. Lex, hoe zit dat bij je? Mag ik ook eens bij de raad? mag bij de raad, maar dat zijn geen ambtenaren. Oh, <laughs> nee, nee, nee, maar het is ook maar, maar een voordeel dat een ambtenaar ja. dit niet zou kunnen schrijven ja, natuurlijk. Ja. En als u het hoort, Lex van Droogen, wat denkt u, lezen of toch maar niet? Nee, niet, niet lezen. Ja. Al. Nee. Ja, Om omdat het, is... het pornografie is? Ik heb, uh, ik heb de, de, in de vakantie het boek gelezen... Uh, het, uh, de geschiedenis van Genotzoeker, van, uh, van Richard Mason... En, uh, dat vond je ik... al tamelijk wild. Nou, dat vond ik helemaal niet wild meer. Dat vond ik, maar dat was. vond het een geweldig boek. En daar ja. zitten absoluut hele erotische en, uh, en dingen bij. Maar het is zo goed geschreven. Dat, dat vond ik geweldig. Maar dat bedoel nou, dat je? Dat is zeker vond, wat Eva heen. probeert om heel goed te schrijven. En. Uh, het is mij iets te bloemrijk. Ik hou veel meer van sobere taal. Maar vooral met pornografie vind ik dat de auteur zich een beetje in moet houden. Ja. Je moet het eigenlijk, de auteur moet eigenlijk denken... Aangeven. Oh, maar wat is dat nou toch erg wat daar gebeurt? Het zal toch niet werkelijk? En dan zal het werkelijk. Terwijl je zij er iets zal helemaal... de fantasie overlaten. Nee, het is niet de fantasie. Maar de auteur moet, moet zorgen dat hij niet en de bananenschil neerlegt... en laat zien hoe je eroverheen glijdt. Hmm. Dat vind ik een beetje veel. Dat, is, dat het is het verschil wel... tussen die, die Victoriaanse verhalen waar ja, jij het over had en dit Want boek. dat zijn hele preutse mensen die tot krankzinnige dingen komen. Uh, maar maar het, het, het uitroepteken ligt dan bij de lezer en niet bij de auteur. En dat is het verschil. En ik vond het af en toe, uh, geloofde ik er niet helemaal in. Vooral het hoofdstuk over SM, denk ik... Nou, als je het een keer hebt meegemaakt, dan ga je dit niet schrijven van de meester met de hoofdletter? Dat is zo ontzettend ja, lief. Want, denk ik dan, jij hebt dat een keer meegemaakt? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nou ja, goed, dan ben je de ja. zakenkundig. Uh, ja, anders hadden jullie me niet dat boek gestuurd. Well, nou, dat wisten we niet. Maar kijk aan, we hadden daar een goed gevoel voor. Nee, maar al met al zeg je geen goed boek. Het, ik vind het een boek waar je, waar je gerust kennis van kan nemen. Wat je zeker even in je handen moet houden. Kijken of het je ligt, of je het leuk vindt. Want het is natuurlijk wel bijzonder. En, uh, ik geloof elf hoofdstukken. Alleen maar. Uh, Expliciet te zeggen. Als je daarvan houdt, moet je het vooral kopen. Europiek, Doe het nog ja. even voordat het in de winkel ligt. Vanaf 16 september namelijk is het te koop, dit boek. Uh, je hebt zelf net een boek over familie geschreven. Ja. Uh, gebaseerd op verhalen die je verzameld hebt, begrijp Oh, wat heb ik veel verhalen gehoord. Ik heb een, had oproepen op Facebook, al die moderne media... en Kant- en schriften. Daar is verschrikkelijk veel reactie op gekomen. Ik heb al die mensen gebeld, echt allemaal. Met als credo... Post familiam omne, animal trieste est. Ja, dat kon ik niet laten, maar bijna niemand nee, snapt wat dat is. Maar weet wat dat betekent. Die heeft niet? gymnasium ja. gehad. Ik heb wat betekent het? Het, het, het? het is een, een ver verandering van post coitum. Na de, de liefdestaat is, is iedereen hier treurig. Na de liefdestaat is iedereen treurig. En daar heb ik familie van gemaakt. Na nou, de familie is iedereen treurig. Ja. Ja. Want, want familie is toch eigenlijk een treurige aangelegenheid? Ook als je heel veel van ze houdt, als je terugrijdt van een bezoekje, gevoelt dat je tekort schiet. En uh, leid je aan de familiebloes? De familiebloes, daar gaat het over. <lacht> het laatste boek van Yvonne Kronenberg. Yvonne, dank dat je voor ons hier uh, de film en het boek uh, hebt willen recenseren. Beide natuurlijk het boek van Eve Blanois. Uh, dank ook Lex van Drogen. En we gaan afwachten wat er aanstaande zondag gebeurt. En zo direct gaat vrijdagmiddag live gewoon nog door. Naar nieuws en reclame. Blijf luisteren naar deze zender. Averop. EK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen... Het paas over de hele... Die heeft hem aardig aan. geeft wat de linkerkamp. drukte voor in voorin. Nederland San Marino. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. En al langs de lijn. Vanavond van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een testje voor iedereen die nu aan het autorijden is. Niet op je snelheidsmeter kijken. Weet je hoe hard je nu rijdt? En...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 Wiewe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarcentjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.